Het is 9 uur, Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. CDA-kamerlid Mirjam Sterk stelt zich niet beschikbaar voor een nieuwe termijn in de Tweede Kamer. De huidige vice-fractievoorzitter zei dat vanavond in het tv-programma De Wereld Draait Door. Sterk is 39 jaar en zit vandaag exact 10 jaar in de Kamer. Wat ze na de verkiezingen van 12 september gaat doen, weet ze nog niet. Ze sluit niet uit dat ze als minister terugkeert in Den Haag, mocht het CDA in de regering komen. Sterk noemt het best leuk als haar een ministerspost zou worden aangeboden. In Brussel zijn de regeringsleiders van de EU-landen bijeen voor een informele top. Tijdens een diner wordt gesproken over het stimuleren van de Europese economie. Het is de eerste EU-top voor de Franse president Hollande. Die is met de trein naar Brussel gereisd. Zijn voorganger Sarkozy kwam altijd met het vliegtuig. Hollande stond voor het begin van de top uitgebreid journalisten te woord. Ook dat deed Sarkozy nooit. Hollande herhaalde tegenover de pers zijn pleidooi voor eurobonds, Obligaties waarmee de euro-landen gezamenlijk hun staatsschuld kunnen financieren. Premier Rutte zei nogmaals dat hij tegen eurobonds is... maar dat er over vanavond geen besluit worden genomen. Het diner vanavond gaat over groei in Europa. En dat bereik je volgens Rutte door het begrotingstekort niet op te laten lopen... en door de markt te stimuleren. Het KNMI heeft de waarschuwing voor extreem weer... in de provincies Gelderland en Overijssel ingetrokken. Aan het begin van de avond trokken zware onweersbuien en hagelbuien over bij de provincies. Ook in andere provincies kunnen er stevige onweersbuien voorkomen. Volgens NOS-weerman Marco Verhoef blijven de buien lange tijd boven dezelfde regio hangen. Volgens hem is er weinig stroming in de atmosfeer, waardoor ze zullen moeten uitregenen. Vanwege het slechte weer zijn veel avondvierdaagsen afgelast. Onder meer in Utrecht, Baarn, Amerongen, Zevenaar, Ede en Geldermalsen gingen de wandeltochten niet door. Het weer morgen, dan is het zonnig en droog. Het wordt 25 tot 28 graden in het binnenland en ongeveer 22 graden aan zee. Dit was het NOS-journaal.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 Het is Radio 1. BNN today. Willemijn Veenhoven, het is vier over 9. Nederland is wereldkampioen telefoon afluisteren. Internet-expert Danny Mekic die weet wie er wordt er afgeluisterd. En morgen dan verdedigt Joan Franka onze nationale eer in Azerbeidzjan. Straks kijk ik met Floortje Dessing of je daar nou een beetje relaxed op vakantie kunt in dat land. En steek je duim naar ons op, dat vinden we natuurlijk leuk. Dat kan op facebook.com/slash De aanhoudende werkloosheid blijft een van de grootste problemen van Europa. Bijna 12% van de jongeren zit nu zonder baan. In een keer je droombaan zit er voorlopig niet meer bij. Help, ik zoek een baan. De afgelopen weken heeft BNN-dj Timur Perlin voor een Reddende Engel gespeeld. Jongeren die zonder baan zitten, die brengt hij in contact met vrienden van ons van BNN Today. Vrienden van de show die een enorm netwerk hebben en die precies weten hoe de arbeidsmarkt werkt. Victoire Rutting die bijvoorbeeld heeft een opleiding gedaan tot visagist. Maar ze heeft door de geboorte van haar kind al drie jaar niet meer in die sector gewerkt. Ze wil heel graag aan het werk uiteraard, maar eigenlijk weet ze niet zo goed waar ze moet beginnen. Nou, Timur, die neemt haar mee naar de studio van RTL Boulevard, waar Bridget Maasland in de visie zit. Hé, hey, we zijn bij RTL. Ja. En de studio van Boulevard is ook gewoon meteen hier om de hoek, toch? Kijk. Oh, echt waar? We kunnen we in kijken. Oh, wat leuk. Het is, zo... het is helemaal niet zo groot. Daar zit Bridget straks. Leuk. En ik heb een verrassing voor je. Nou ja, verrassing voor eigenlijk niet. Maar ik denk dat jij ook gewoon even haar een beetje moet gaan opmaken, toch? Je moet niet alleen maar kijken. Oké, okay. dat is leuk. Wat denk je? Jij overvalt me een week, Ik heb het dan toch een tijdje een tijd niet gedaan. Oh, we gaan naar binnen. Ja, weet je zeker? Make-up. Oké. Okay. Dit is het, denk ik? Ja. Loop jij voor? Oh, Oké. Okay. Ik klop op de deur. Ja. Misschien is ze wel bloot of zo. Hallo. Nee. Oh. Oh. nee. Ik zeg niks. Nee, ik schrok. Nee, nee, Sorry. Hoi. Pieterbij. Hoi. Hoi Hi Bridget, Timoor, hallo. Hallo. hallo. Hi Gwendolyn. Wendelin, Wendelin, jij bent de visagiste. Ja. Hi. Is tips, hond. Oh. Ik oh. moet alles even Ik denk mijn domein, wat doen jullie hier nou? Zo oh, een beetje eng, ja, hè? Is... Victor, ik tel hier 1, 2, 3, keer. Ja, maar dat zijn niet dezelfde liever. Dat kan je niet met elkaar. Is er stuk 30 crashes. Ja. Maar ja. Ja, en de, de ene waait uit en de ander maakt een mooie smoky eye en de ander doet de eyeliner. Voor jou bekend terrein dit allemaal wel, hè? al die poedertjes. Ik zie heel ja, veel poedertjes vormen. Is alles van MAC of niet? De meeste wel. Ja. Nou, zij hebben ook wel andere maar het meeste is wel van mij. Ja. Mag ik? Uh, Gwen, jij als, als make-up artist, ja. jij staat nu in aanslag met ja, een. een feun, met ik. een föhn en een borstel, gauw want we door. Hoe ben jij zelf ooit hier terecht gekomen? Wat, wat, wat was jouw begin geweest? Uh, nou, ik heb een uh, vierjarige opleiding gedaan uh, bij Studio Bessels in Hilversum. En, ik ben gewoon, uh, ja, ik heb naar bureaus geschreven en, uh, ja, en ben het toen ook zo ingerold. Dus er komen zoveel fysiotherapeuten van school af en die gaan het gewoon nooit allemaal redden. Nee. Want er is dus heel weinig werk vergeleken met het aanbod. Ja, er, nee, er is, ja ik denk dat dat het wel is. Ja. Ja, kijk, want uh, met alle collega's waar wij allemaal wel mee werken, daar is gewoon genoeg werk. Maar voor de nieuwe wordt het steeds moeilijker en moeilijker. Oei, nou ja, daar word je wel een beetje nee, dat moedeloos nee, van me als maar dit wordt. Als je er zeker van bent en jij wilde voor gaan, ga er dan ook echt Ja, voor. Ik ben er nu wel echt wel zeker. Vooral omdat ik een dochter heb gekregen, is dus echt omdat ik nu wel... Sterker ben dan ja. vroeger. Ik sta gewoon wel, ben wel zeker van mezelf. Maar ik denk dat je persoonlijkheid, of hoe je erin staat... zeker als je met uh, bijvoorbeeld bekende mensen werkt... of uh, met modellen werkt die heel vaak heel onzeker zijn... Mm -hmm. en dat het ook heel prettig is als je een bepaalde persoonlijkheid zelf uitstraalt... hoe je met de mensen omgaat. Want ik heb echt een aantal vaste fysicisten, mm -hmm. omdat ik daar gewoon heel prettig mee werk. En als ik ja. daarna een show moet doen, voel ik me heel erg op mijn gemak. Hoef ik niet na te denken over of dat wel goed komt, dat gezicht en dat haar. Ja. En kan ik gewoon bezig zijn met waar ik mee bezig moet zijn? Mm -hmm. Het is een vertrouwenspersoon eigenlijk, want... Alles wordt besproken in de make-upkamer. Daar kan je oh. van aan. Dan dus de baan. Daar wordt gerold en gedaan. is ja. bij de kapper. Want vertel je, je hebt een, een, een kappersopleiding gedaan. Maar die heb je, ja, je niet, afgemaakt. niet afgemaakt. En toen dacht je, ik wil toch eigenlijk liever fysiologie. Ja. ja, maar nu doe je er dus niks mee. Nee, ik heb er wel uh, dingen mee gedaan. Ik, alleen um, dat ik gewoon niet echt een goede basis heb. Durf ik ook niet echt verder te solliciteren of... Uh... Ik heb het er net natuurlijk even met Ben over gehad. Als je uh, televisie zou willen doen, dan moet je gewoon bij bedrijven langsgaan. Zeg gewoon, joh, hebben jullie een model of ik neem een model mee? Dan kan ik ja. laten zien wat ik kan. Ja. En dan gaan zij op basis daarvan wel zeggen... Oké, okay, we hebben werk voor je, ja of nee. Of ga daar nog aan werken of... Snap je? Dan heb je wat meer duidelijkheid. Want het is nu nog volgens mij een beetje een grijs gebied. Durf je het aan, Bridget, als, uh, als Victoire misschien een... Uh... ja wel waarom... is, is, is, is Ze is al helemaal af. Nee, je mag mijn lippen wel doen als je dat weer aanduurt. Ja, ik durf het wel aan, maar ik, mijn handen trillen helemaal nee, van de zenuwen. dat kan je vast wel. Ja, ik weet dat het kan, alleen... Het is altijd vreemd als je met iemand anders gereedschap uh, moet werken. Het is ja, het werken. Met even iemand, zomaar iemand. Het is zomaar iemand, hoor. Ja. Zo zeker het niet. Ja. <laughs> Dan moet je opletten, Victoire, als je haar lippen doet? Nou, sowieso, dat je een vaste hand hebt. <laughs> wat nu heel moeilijk is. Ja. Het gaat hartstikke goed. Vind je het goed zo? Of denk je van. Uh... Hartstikke goed. Ja, het is ook een heel simpel iets, maar ik ben gewoon zo nerveus. Het ging hartstikke goed. En... Ik ben zo stom. Ik, denk, ik kan je eigenlijk maar één tip meegeven: word wat zekerder van je zaken. Ja. Dat is eigenlijk het aller, allerbelangrijkste. Ja. Want volgens mij zit het, als ik je zo zie, met Teres, echt wel goed. Dit was voorlopig de laatste aflevering van Help, ik zoek een baan. Als je wilt zien hoe die make-up sessie van Bridget eruit zag... kijk even op onze Facebook, facebook.com slash Wil je wat afleveringen terugluisteren, dat kan. Radio 1.nl slash En morgen dan hoor je nog één keer de hoogtepunten... van de afgelopen weken van Timor zelf. Ik vind ze leuk. Nela en Kim Wilde, Anyplace, Anywhere, Anytime. Dit was de Nou, dat herken je nog wel als het goed is. Doe maar, in 1984 was het trouwens, bij het afscheidsconcert. De meisjes natuurlijk aan het janken, verhitte gezichten. De wereld verging toen Doe maar, uh, stopte. Eventjes dan, want in 2000 kwamen ze weer terug. En toen nog een keer in 2008. En toen dachten we, nou, nu is het echt voorbij. Vorig jaar kondigde Doe maar nog één keer aan bij elkaar te komen. En dat was voor de Symfonica in Rosso concert. En toen kwam er ineens een prachtig voorstel. En wij zijn heel erg vereerd. We zijn gevraagd om volgend jaar Symfonica en Rosso te doen. En dat zal dan de laatste keer zijn, of toch weer niet... want ze zijn nu toch weer terug. Dit jaar komt er een nieuw album van Doe maar, waarin ze samenwerken met rappers. Oftewel, dat noemen we het Heintje-Davids-effect. Elke avond gaan we in BNN Today terug in de tijd. Um, Jacques Kleuter, goedenavond. Kleuters, moet ik zeggen. Schake, ja, Heintje Het Heintje-Davids-effect, dat zegt ja. goed. Aan. Het Heintje-Davids-effect, nou, nou ik ken ik de twee woorden, de, de drie woorden. Haintje Heintje-Davids-effect, al, al weet ik veel hoe lang. Maar ik, eigenlijk wist ik nooit over wie het ging. Ten eerste dacht nee. ik altijd dat het een man was. Nee, nee, nee. Heintje-Davids heette eigenlijk Henriette-Davids. Maar ze werd altijd uh, Heintje genoemd. En ze was de zus van Louis David, wat een nog grotere artiest was. Ja. Zij was voor de oorlog, zeg maar, tussen 1910 en 1940, was ze een van de allerbekendste aller artiesten in Nederland. Ze speelde revue, ze was heel klein, ze was net zo breed als hoog. En ze was heel lelijk. En ze was heel komisch en had een geweldige goede stem. Ze had een aantal grote hits die uh, je opa en oma misschien nog mee kunnen zingen. Draaien, altijd met draaien. En uh, ze speelde in Nederlandse speelfilms. Omdat ik zoveel van je hou. Was ook een uh, heel bekende hit van haar. En Zandvoort aan zee, toch? Dat was er ook van haar. heeft ze ook heel veel gezongen. Ja, ja we gaan naar dat, Zandvoort. Uh... Ja, dit heb ja. ik nog wel gezongen met mijn ouders? Ja. Heb je nog gezongen? Kijk ja, Nou ja, ja, ja. Nou ja ze is door de oorlog tot doorgekomen met een heleboel ellende en uh, toen na de oorlog was ze natuurlijk eigenlijk toch al oud en toen kwam ze terug met een triomfantelijke tournee en toen nam ze daarna nam ze afscheid ergens in de jaren 50. En, toen kon ze het toch weer niet volhouden. En na een jaar of zes nam ze weer afscheid. Ja. <laughs> en dat heeft ze een keer op drie, vier gedaan. Ja, en toen zeiden de mensen van, oh god, ja, dat is Henriette Davids weer met een afscheid. He, er werd langzamerhand werd het het Heintje-Davids-effect. De Amerikanen zeggen, it's the needle in the arm called so bis. Het ja. is een verslaving. Is het. En werd, werd ze op een gegeven moment nog wel, ik kan me voorstellen, dat alleen nog maar mensen onder me moesten lachen. Werd ze nog wel serieus genomen? Ze ja, ja. is eigenlijk nooit serieus genomen. Ze was een soort van André Hazes, kun je ermee vergelijken. Een vrouw, een volksartiest met een, een beetje een rare kop, maar met een geweldige uitstraling. En die binnen de vijf minuten een zaal gewoon op zijn kop kon zetten en enthousiast kon maken. O, ook na de vijfde comeback, kon ze dat nog steeds? Ja, en daarbij, als een, een artiest je hele leven met je meegaat, en dat is natuurlijk met Doe maar ook het geval, ja, dan gaan er ook hele andere krachten meespelen. Dan, dan, dan, dan gaat de herinnering aan mooie momenten die je met zo'n groep hebt gehad, en, en dat je je meisje voor het eerst, weet je wel, al die dingen spelen daarmee. Dan gaat het niet alleen maar meer om, om, het, om het liedje of zo. Doe maar dus als Heintje David. Sjaar dankjewel. Hey, dag. Radio 1, BNN Today. Wilde braspartijen met jippige cheerleaders en bonkige voetballers. Je kent ze natuurlijk wel uit de Amerikaanse tienerfilms. Onze ex-Hollander in San Diego die doet er tegenwoordig zelf aan mee. En die zegt: Ja, het is precies. Het gaat er aan, precies zo aan toe die, die feestjes, zoals je zo, ziet in de films. Twitter mee, je kan het be-in-in-today. Morgen is de tweede voorronde en zaterdag de finale van het Songfestival... in de Azerbeidzjaanse hoofdstad Baku. Nou, daar stikt het dus natuurlijk op dit moment van de bobo's, van de journalisten... van de artiesten, natuurlijk heel veel, heel veel homo's. En wij vragen <laughs> ons af in de wekelijkse reisrubriek... Um, wat doet zo'n festival eigenlijk voor toerisme in het land? En heb je er eigenlijk iets te zoeken als toerist? En natuurlijk met Flortje Dessing. Floortje, goedenavond. Goedenavond. Eergisteren sprak ik uh, in Today uh, journalist Lisbeth Staats. Die, uh, die, was daar. die was daar in het kader van het Songfestival... En uh, die vertelde dat ze in een hotelkamer was gefilmd door de veiligheidsdienst. Dat klinkt dan een beetje EU, uh, een beetje Engeland. Jij bent er natuurlijk ook geweest. Of ja. Natuurlijk, ja, natuurlijk, jij bent er geweest. Ja. Wat, wat zijn jouw ervaringen? Nou, wij zijn er naartoe gegaan omdat ik een reis maakte van Nederland naar um, Bhutan En we zijn er met de trein doorheen gegaan. Um, mijn ervaringen waren op zich prima. Wij werden wel begeleid door iemand van de overheid. En dat was een ontzettend vervelend mens, laat ik me inhouden je mag niet alleen reizen door Azerbeidzjan. Nou, wat ik me herinner was, het, het was wel de bedoeling dat we iemand bij ons hadden. En dat is natuurlijk ook wel belangrijk, want qua taal is het heel erg moeilijk... om dat in je eentje allemaal te doen als je aan het filmen bent, met alle vergunningen. Niemand spreekt Engels natuurlijk. Nou, het, enigszins. Ja. Het is natuurlijk wel een land dat nog op de soort van zijderoute ligt. Dus er zijn wel toeristen, niet zoveel. Maar uh, het was niet heel makkelijk, omdat die vrouw zo moeilijk was. Maar of dat nou precies aan, de, aan het systeem van het land ligt of aan die vrouw... dat was ons niet helemaal duidelijk. Zei, deed heel moeilijk om allerlei dingen. wilde iets filmen? Het kon allemaal niet. Uh, ah, ja. Echt ruzie staan maken met haar op straat. Zit overigens in de uitzending ook. <lacht> um, dus daar was ik niet heel erg enthousiast over. Um, maar ik kan me wel voorstellen... Kijk, dat land dat is natuurlijk al die media-aandacht helemaal niet gewend. Volgens mij is het een van de eerste grote media-events die ze hebben. Ik kan me voorstellen dat er gewoon een soort van... Nou ja, uh, dat alles uit de kast getrokken wordt... om dat uh, op een manier te laten verlopen die daar... Uh, past in, in, in, in, in, in hoe het land in elkaar steekt. Het lijkt mij dat het een beetje uh, paniekvoetbal is. Maar ik kan me vergissen. Olaf Koens, goedenavond. Ja, goedenavond. Onze maar. man in Rusland en uh, ook natuurlijk de schrijver van het boek... Kordansen in de Caucasus. Uh, uh, en het gaat onder andere ook over Azerbeidzjan. Daar hebben we het laatst nog over gehad. Uh, ja. Jij komt er net vandaan, hè? Ja, ik ben uh, gisteren teruggekomen. Ja. Als je nu voor de flortje hoort en Elisabeth Staes... dan heb ik niet een heel positief beeld van het land... Nee, ja, dat klopt. Ik, ik kan het alleen maar bevestigen. Hè. Ik ben ook met een camerateam uh, dit keer in Azevedia geweest. Voor mij is het voor het eerst. Vanwege het zonkwistje kan ik een camera meenemen. Daarvoor is me dat nooit gelukt. En uh, ja, ik heb precies hetzelfde meegemaakt. Uh, het moment, kijk, in Baku zelf, in het centrum. En daar is alles opgeknapt. Daar ziet het er mooi uit. Er wonen alleen maar hele rijke mensen. Daar mag je gerust filmen. Uh, neem je de camera uh, tien kilometer buiten de stad. En uh, ja, daar is het gewoon een stuk armer. Daar wonen mensen tussen de olievelden, tussen de, tussen de afval. Ja, dan krijg je gelijk de geheime dienst op je dak. En, uh, uh, ja, en dat je gevolgd wordt en zo. Dat gebeurt daar de hele tijd. Maar, maar wat Voort ze zegt klopt van? Het is voor het eerst dat ze zo'n groot media-evenement organiseren. En daar hebben ze inderdaad de geheime dienst helemaal losgelaten. Ik denk van alle interviews die ik heb gedaan in Baku zal er altijd wel ergens iemand met een afluistaparijt in de buurt. Dus wat dat betreft is het een behoorlijk paranoïde land. Ja, het is natuurlijk ook zo: dat Azerbeidzjan staat op de lijst van de een van de meest vervuilde plekken op aarde. Hè, de, de, de, de, het stuk bij de hoofdstad daar, waar veel gas gewonnen is... daar heb je ook nog een soort van spookstad van... Ja, heel fascinerend, allerlei uh, olieboorplatforms... die aan elkaar gemaakt in een soort van halve stad. Die staat daar weg te roesten. Uh, volgens mij is het niet meer actief. Daar mag je ook eigenlijk helemaal niet naartoe. Mag er je er niet woont filmen. niemand ook meer. Er woont niemand. Maar het mm. wordt ook de Greenpeace genoemd... als een van de vuilste plekken op aarde. Wij wilden daar bijvoorbeeld iets mee doen. Nou, dat was allemaal uitgesloten... Hè, dat we, houden ze allemaal krampachtig voor ja. zich en zo. Dus ze hebben wel wat te verbergen het een en ander. Maar Olaf, merkte jij... Want, want oké, okay, jullie dan, alle, Floortje en jij, alle twee een cameraploeg. Als ik erheen zou gaan, zou ik daar gewoon als toerist zijn. Kan je dan wel een beetje vrij rondlopen? Ja, alleen moet je een behoorlijk goed gevulde portemonnee meenemen, want uh, uh, ja, ze, maken, ze maken hier natuurlijk heel veel winst op. En dit is voor Azerbeidzaan de gelegenheid om eens flink aan die toeristen te verdienen. Uh, tijdens het Zonkfestival is het onmogelijk om een hotelkamer goedkoper dan 300 euro, 350 euro per ah, nacht te vinden. En normaal is dat hoeveel? Nou ja, normaal gesproken, Baku is, wordt dus langzaam een soort Dubai. Hè? Daar worden alleen maar, omdat ze zoveel geld verdienen in de olie- en in de gasindustrie, hmm. worden daar alleen maar nieuwe grote Hiltons en Marriott's opgezet. En er komen alleen maar skyscrapers bij. En eh, Ik ben ook op bezoek geweest bij een Bentley-dealer aan de Lenen in de straat, nota bene. Hmm. Ja, dat is de best verkopende Bentley-dealer in de wereld op dit moment. Dus Baku hmm. zelf is heel duur. Maar op het moment dat je de stad uitgaat, hè, dan, dan kom je in de rest van het land. Wat overigens geweldig mooi is, een hele mooie bergen, prachtige woestijn en zo. Ja, daar kan je met bewijs een, met, met, ja, met een paar euro per dag kom je wel rond. Alleen het centrum van de stad, dus is Baku, die hoofdstad, ja, dat is niet te betalen. Nee. Ja, ik, ook weer, ik, ik sluit me er helemaal bij op aan, want het is wel echt een prachtig land. Je moet Baku niet als leidraad nemen voor het land. En ik vind het ook zeker een land waar je op vakantie kan... Of waar je, ik moet zeggen een beetje verkeerd, waar je doorheen kan reizen. Een hele boeiende reis kan maken. Het is een, een land met enorm veel geschiedenis, cultuur. Ik zei het al, de zijderoute loopt er mm -hmm. deels doorheen. Je, je hebt er van die karavanserais, van die, van die overnachtingsplekken waar vroeger de handelaren sliepen. En dan slaap je in zo op zo'n binnenplaats met allemaal van die, van die prachtige stenen uh, uh, Binnenplaatsen waar je dan in zo'n klein kamertje slaapt. Uh, het kost okay. allemaal heel weinig. Mensen zijn enorm gastvrij weer. Hè. Dat zie je vaak in die regio's. En er is gewoon heel veel te zien en te beleven. En het is, je, je bent een van de weinigen. Er gaan heel weinig toeristen naartoe. Dus het is absoluut een aanrader om naartoe te reizen. Maar is het, als het wel een je... beetje bereisbaar? Ja, ik de... vond het van wel. We hebben met de trein gedaan. We hebben deels met de trein, deels met een busje gedaan. En het is wel echt goed te doen. Ik, ik, als je niet zoveel gereisd hebt... dan zou ik je wel aanraden om een georganiseerde reis te doen... van een goede, goede reisorganisatie... Uh -huh omdat je dan, word je heel veel Hessel uit handen genomen. En je ziet wel de mooie plekken. En de natuur is, is supermooi dus. Dus prachtig. Bergen, je hebt, je hebt, hij, Ja, wat, wat Olaf al zei, de, de, de bergen. Um, rondom om Baku heb je al bijzondere dingen. Je hebt bijvoorbeeld uh, de Janardak. Dat is een heuvel met aardgas. Die eigenlijk al duizenden jaren brandt. Dus daar kom je aan en dan komt er gewoon, en zie je gewoon vuur uit de bergen nou? komen. Er zit daar gewoon gas onder. Dat is ooit aangestoken en dat gaat nooit meer uit. Uh, je hebt modderbaden, moddervulkanen die, die bubbelen als je er naartoe gaat. Dus hier is al bob, bob, ben je bob. er eens geweest? Nou, je kan er niet in, want oh, okay, het is uh, oh. veel te heet, oh, okay. maar het is een heel fascinerend geologisch schouwspel. Ja. Uh, ja, wat ik al zei, de heuvels, prachtige heuvels, dus het is wel echt heel erg mooi. Ja, en wat je zeker niet mag missen is dat je uh, een oliebad moet nemen. Ze zijn zo weg van hun olie dat ze er ook in baderen. Uh, voor o, een paar het... euro kan je een bad nemen in een, in een bad vol met ruwe olie. Dat heb jij een keer gedaan, toch? Ja, het, het is heel gek, hè. Het is een bad vol met ruwe olie. Uh, het is gewoon op lichaamstemperatuur. Dus je stapt erin en even denk je... Ja, het is eigenlijk heel leuk alsof je in de chocolade zit, maar na, na, na, al, al, al na een halve minuut dan slaan die dampen een beetje op, op je hersenen zo. en je voelt die olie, die begint zich overal tussen je haarvaten in te, dat gaat er helemaal in zitten. En dan na twee minuten is het echt niet prettig meer en dan moet je er ook uit, want je mag er niet langer dan een hele korte tijd in zitten, dat schijnt ook nog eens slecht voor je hart te zijn. Nou, uh, geen, uh, niet aan te raden om het heel lang te doen, maar zeker iets wat je absoluut mee moet maken. Maar waar, waarom zou je het überhaupt doen? Ja, de Azerbeidzjanen geloven zo heilig in hun olie dat ze ook denken dat je er kern gezond van wordt. <laughs> ja, Amerikaanse me... studies zeggen dat ze er juist kanker van krijgen. Ja. Uh, een halve minuut moet kunnen. Een halve minuut. Jij bent er ook nog. Dus dat. <laughs> ja. Goed, nou, dat, genoeg te doen dus in Azerbeidzjan. Als je even uit die uh, in mijn oren verschrikkelijke hoofdstad uh, weet te wurmen. Maar dan, uh, dan is het een prachtig land dus. Absoluut. Olaf Koens, dankjewel. Tot snel weer. Floortje, dank en tot volgende week. Tot volgende Goed. week. Hoe zou Bart de Graaf aankijken tegen de tv van nu? Het is dus deze week tien jaar geleden dat hij overleed. Zometeen is Patrick Lodiers hier en zijn zus Mirjam, regisseur bij BNN. En dan kijken we terug. Exit Holland. Maar eerst Exit Holland. Natuurlijk altijd mooie verhalen van Nederlanders in het buitenland. Vanavond Roel Maalderink. die woont in San Diego. En die gaat naar, naar een typische Amerikaanse universiteit. En eh, dan ken je wel uit Amerikaanse films... hebben ze altijd van die fijne collegeparties. Waar het behoorlijk uit de hand loopt. Roel, goedenavond. Hey, ik ben mijn boy. Ja, uh, volgens mij kent iedereen ze uit films. Uh, ergens het liefst een feest bij iemand thuis waar de ouders er niet zijn. En dan uh, uh, heel veel auto's half geparkeerd in de tuin en honderd mensen binnen. Die zich helemaal lam zuipen. Gaat het in het echt ook zo? Ja, dat klopt. Ja, het, gaat, het, het gaat hier echt zo. En ik, uh, ik was laatst bij zo'n feestje. En in Nederland, weet je wel, in Nederland er een aantal kratten bier, en een aantal flessen wijn. Maar hier in de VS hebben ze voornamelijk van die uh, plastic 3-liter fles uh, ja, van de allersmeerste wodka. En dat Ijo. gaat er dan ook, dat gaat dan ook flink doorheen. En dansen, ik bedoel, in, in Nederland dans je toch een beetje, je staat als jongen, je staat in één hand met een biertje en je roept leuzen als ze. Hey. <lacht> maar hier, in de, hier in de VS is echt het, het grinden. En grinden is zeg maar een soort, een soort schuren zeg maar, tegen, een, tegen een meisje aanrijden, maar het grinden is net iets meer. Ja, eigenlijk gewoon seks met een broek aanhaast. Ja, ja, we hebben het hier ook grinden. Maar dat, dat doen ze daar dus allemaal op al die college feestjes. Ja, en dat is nog wel een stukje heftiger dan in Nederland. Ja, dat, dat, ja Ik verbaas me daar wel over. Ja. Dus iedereen staat daar met zijn honderden te grinden en, uh, en uit die 3 liter fressen te drinken. Ik neem aan dat het daarna een grote kotspartij wordt. Nou ja, in Nederland, in, in Nederland drinken mensen en mensen worden dronken en, en vaak that's it. En hier drinken mensen, mensen worden dronken en mensen drinken nog meer van die uh, plastic drie liter fressen vodka En uh, ja, ik heb hier eigenlijk in mijn eerste week hier al meer mensen zien kotsen dan... Uh, ik ben een hele Nederlandse studententijd. En jij doet vrolijk mee, neem ik aan. Ja, nou ja, met het klopt niet eens zozeer. Maar uh, ik probeer wel toch een, een stukje van de Amerikaanse experience om mee te doen. Uh, Precies. Als een feestje. Ja, maar de, de vraag is, kom je zo'n feestje wel binnen? Want de, in die films willen ze vooral meisjes hebben. Ja, dat klopt. De echte, de echte feestjes dat zijn van de, de, de frets, van de fraternities. En dat zijn een beetje, zeg maar, de, de Amerikaanse de koor, Amerikaanse zeg maar. Is dat een mm -hmm. beetje. En die nodigen dan inderdaad, uh, nou ja, het zijn er dertig jongens... En die nodigt 200 meisjes uit. Oh, het, gelukte, het is maar eentje gelukt om naar binnen te komen. Want dat waren tien meisjes en ik. Dus uh, ja, die verhouding, dat, dat mag dan nog net wel. Het werd nog een lange nacht. Het werd nog een hele lange nacht, ja. ja. Hey, en, en dan, uh, zoals het in Amerikaanse films betaamt, belt op een gegeven moment de politie aan. En dan is het afgelopen. Ja, en die bellen vaak al vrij vroeg aan. Dat is vaak 11, 12 uur uh, wordt er op de deur geklopt. Iemand kijkt door het spionnetje. Dan staat er dus zo'n agent. En dan is iedereen, de jongere van 21, rent dan of naar de badkamer met de deur op slot. Of die rent hier de achterdeur naar buiten. Want ja, als je gepakt wordt door die politie hier, dan ben je ja, de lul, om het uh, zo maar te zeggen. Want de politie, die, die is hard, treedt hard op? Ja, de politie treedt heel hard op. Het is echt, het is echt een soort kat en als je, als je gepakt wordt, dan word je ook echt op de grond gewerkt. komen er tien andere agenten bij die echt de rest op afstand houden met tasers. Het is gewoon echt om te laten zien dat de politie hier uh, de baas is en het, uh, het heft en hand uh, heeft. En dat heb je wel eens gezien? Ja, dat was toevallig afgelopen weken in mijn straat mocht inderdaad iemand die uh, had fuck you geroepen tegen de politie. Ja. En die werd ruw op de grond gewerkt. Ja, dat moest je ook niet doen. Ja, nee. heel stom. Maar goed, die is ook ingerekend en uh, daar heb ik niks meer van vernomen. Maar goed om te weten dat het allemaal de waarheid is wat we in een Amerikaanse films zien. Ja, ik heb het uh, geverifieerd. <laughs> goed, roem drinken vanuit San Diego, dankjewel. Jo. Radio 1, het NOS Journaal. Met Julian Chip, maar...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 De ontruiming van het tentenkamp in Ter Apel is afgerond. Alle tenten zijn afgebroken en de achtergebleven asielzoekers... zijn afgevoerd door de ME. In het kamp zaten vooral nog Somaliërs en een paar Iraniërs. De meeste Irakezen besloten vanochtend hun protest op te geven. En het KNMI heeft de waarschuwing voor extreem weer... in de provincie Schelderland en Overijssel ingetrokken. Aan het begin van de avond trokken zware onweersbuien... en hagelbuien over de twee provincies. Vanwege het slechte weer zijn veel avondvierdaagsen afgelast. Dat waren hoofdpunten. Jeroen, wat denk je? Is Batman, Wonder Woman of Superman homo? Batman... Wonder Woman? Ja, lesbisch dan natuurlijk, maar... Of? Superman. Nou, Superman niet. Zij <laughs> zei <die> heel overtuigd. <laughs> Want? Ja, die is toch met... Uh, hoe heet ze? Die, uh... Ja, dat is waar. Met, met Lois, uh, uh, Lois Lane. Ja, Lois Lane. Ja, oké. Okay. Dus, en dan... Uh, dan hebben we nog Batman over. Ja, Die heeft zo'n uh, zo klein vriendje, toch? Robin, ja. Robin, ja. Oh, Batman. Batman. Nou, Dat hoor je zo meteen van de tekenaar van Vokken en Sukken. die heeft er verstand van. Maar eerst bellen we met Danny Makers. Radio 1, PNN today Willemijn Veenhoven. Onze overheid heeft het er maar druk mee. Eén op de duizend telefoons wordt afgeluisterd. En dat is veel meer dan in andere landen. En dat betekent natuurlijk dat iedereen met wie die persoon belt... ook wordt afgeluisterd. Hoe werkt dat afluisteren? En wie zijn dan die mensen die worden afgeluisterd? Uh, Eén daarvan is, en tenminste, daar gaat hij vanuit onze eigen internet-expert Danny Mekic. Danny, goedenavond. Dag, mijn Goedenavond. Ja, zo meteen even over, over jouw eigen verhaal. Maar eerst eventjes, we hadden het erover op de redactie. Sommige mensen die haalden een beetje hun schouders op, maar toch genoeg mensen. En ik ook dacht, wat, één op de duizend? Dat is ja. toch waanzinnig veel? Ja, nou, Nederland loopt voorop. Hè. We zijn heel goed in het aftappen van mensen. Dat heeft meerdere oorzaken, onder andere dat we de technologie hebben om dat te doen. Maar het heeft ook te maken met uh, het antwoord op de vraag, wat nou meer uh, inbreuk maakt op iemands privacy, aftappen of bijvoorbeeld infiltreren. Nou, Er zijn landen die zeggen, nou, het is beter om te infiltreren in iemands netwerk, dus je als politieagent voor te doen als uh, iemand uh, die bevriend wil worden met je, uh -huh. dan iemand af te tappen. En in Nederland zeggen we nee, het is beter om iemand af te tappen dan andere methoden te gebruiken om, vaak hè, gaat het om misdrijven op te lossen of om mensen die verdacht zijn te onderzoeken om te kijken of ze zich wel of niet schuldig hebben gemaakt aan ja. iets. Dus in Nederland kiezen we liever, liever voor de tap liever voor de tap, ja, we zijn nog misschien een wat aardiger methode dan, uh, tenminste vergeleken met infiltreren. Hey, maar één op de duizend. Hè? Ik, bedoel, ik weet dat jij een enorm netwerk hebt. Jij kent echt wel duizend mensen. Ik misschien ook wel, als ik heel goed tel. Wie voor? Wat zijn dat dan voor mensen die worden afgeluisterd? Ja. Nou kijk, veel mensen denken natuurlijk dat de mensen die worden afgetapt, dat dat uh, verdachten zijn of potentiële criminelen. En voor een heel groot deel klopt dat ook. Maar je moet je voorstellen als de politie of de Fiscale Opsporingsdienst of een andere opsporingsinstantie van de overheid onderzoek doet naar een verdachte. Dan is het natuurlijk ook interessant om te kijken wat de partner van die verdachte doet. Of het broertje of het zusje van de verdachte of de vader of de moeder van de verdachte. Het kan dus zijn dat zo'n tap wordt uitgebreid. Um, en dat dus meer telefoons of internetverbindingen worden afgeluisterd dan de persoon die verdacht wordt. Ja, ja. Op die manier kom je dus al heel snel aan een groot aantal mensen die zo'n tap-cadeau uh, hebben gekregen. Ja. Waaronder jij dus. Jij, jij hebt het sterke vermoeden dat je wel eens bent afgeluisterd. Nou, ik hoop het. Want uh, ik was uh, betrokken <lacht> bij. Uh, <lacht> nou, alles klopt iets niet. Ik was, ik was uh, betrokken bij uh, het verhaal rondom Vodafone, uh, bijna een jaar geleden die de overheidscontracten voor mobiele telefoons had overgenomen en daarbij de voicemail voor iedereen had ingeschakeld, maar wel met een standaard pincode, namelijk 3333. Ja. En met die code uh, lieten we zien in een reportage van een vandaag konden we ook onder andere de voicemail's van enkele ministers afluisteren. Nou, vervolgens heeft minister Donner gezegd: ik start een onderzoek naar hoe dit heeft kunnen gebeuren. Uh, en of er niet uh, staatsgevoelige informatie uh, is vrijgegeven. Nou, en ik neem aan dat daarbij wel taps ingezet zijn om dat uh, te controleren. Maar dus dan heb ik er ook wel eentje gehad. Hey, Danny, nog, nog even over hoe dat dan gaat, het afluisteren. Want je besluit als politie, wij willen het Danny Mekertje afluisteren. En uh -huh. dan doe je dat gewoon? Hoe, hoe werkt dat? Nee, nee, nee, je kunt niet uh, met een druk op de knop iemand afluisteren. Hè, dat gebeurt vaak op basis van een gerechtelijk bevel. Ook het openbaar ministerie heeft bepaalde bevoegdheden om dat in, in, in gevallen te doen... En dan wordt er een verzoek ingediend bij een speciale instantie die dat coördineert. En die heeft contact met eigenlijk alle telefoon- en internetproviders die verplicht zijn om zo'n aftapmogelijkheid technisch uh, in te bouwen. Mm -hmm. nou, die providers krijgen dan vervolgens te horen van nou we hebben weer een paar duizend taps voor je. Uh, alsjeblieft tap deze mensen af en de informatie die vervolgens vrijkomt wordt uh, verzonden naar de overheid. Um, het punt is wel dat daarbij heel veel informatie vrijkomt, vooral internettaps komt er natuurlijk heel veel informatie over binnen en wat je wel ziet is dat er dus wel heel veel getapt wordt in Nederland, maar dat onder andere de ministeries en de ministers niet genoeg budget vrijmaken om daadwerkelijk ook mensen ja. in te huren om die tabs te bekijken. Het is natuurlijk dus dus een enorm werk nou is het, dus of het nou heel veel oplevert, dat is maar de vraag. Nou ja, de verhalen zijn juist dat we in Nederland wel voorop lopen in het aantal tabs, maar dat we eigenlijk niet zo, niet zo goed zijn erin. Nee omdat, ja, wat moet je met al die informatie, Eén op de duizend telefoons, ja, dan kun je dus de hele dag gesprekken gaan zitten beluisteren. Dat gebeurt dus al niet. Het gaat vaak om opnames die worden gemaakt of het, het opslaan van sms'jes die worden verzonnen en ontvangen. Maar in de praktijk gebeurt er gewoon heel weinig mee. En we hebben het nog niet eens gehad over het privacy aspect, maar daar hebben we het een andere keer over. Want hebben we nu Genoeg over tijd te zeggen, privacy. En als Altijd. ik nou even heel, heel hard bom al Qaeda en rotterrorist noemt, dan worden wij nu ook afgeluisterd? Nou ja, volgens mij word je sowieso afgeluisterd, Willemijn. Want het is veel te leuk om naar jou te luisteren, natuurlijk. <laughs> goed. Nou, Danny, die maakt mijn avond weer goed. <laughs> het hangt in de lucht, hè, deze, deze gezelligheid. Het is warm en ja, het, is, uh, het. het was een mooie dag. Ja. <laughs> Internet-expert Danny Mekertje, dank je wel. Graag gedaan. Bnm Today. Willemijn Veenhoven. Welke stripheld komt er binnenkort uit de kast? Is het uh, Batman, Wonder Woman of Superman? DC Comics, dat is de grote concurrent van Marvel... die heeft aangekondigd dat een van hun grote actiehelden... binnenkort als homo terugkeert in de stripboeken. Nou, onze eigen Nederlandse stripheld en comic Jean-Marc van Tol, goedenavond. Hey, Willemijn. Hey, bekend van volk en sukken natuurlijk. Ja, maar het is me nogal wat, hè, dat nieuws. Of niet? Nou, vind je het echt? <laughs> ja. Nou, weet je, dus, er dus is al sinds, sinds de jaren 50... wordt er al uh, gespeculeerd over de homoseksuele... Uh, uh, ...aspiraties van Batman en Robin. En, uh, ja, ja, over Batman, Batman en Robin worden natuurlijk wel heel vaak gezegd. Ja, ja uh, dat ligt wel heel erg voor de hand, hè? Ja, met die maillau's en zo. Ja, maar ook, uh, nou, er is een, ooit een onderzoek geweest uh, door een psychiater... ...Frederick Wertheim. En die heeft het uh, uh, echt daadwerkelijk onderzocht... ...en die dacht werkelijk dat uh, kinderen verleid zouden worden... Door die majo's en door de superkracht van mensen als uh, ja, Superman en uh, Batman. Mm. En dat ze daardoor op mannen zouden gaan vallen. Maar als we nou even die, die hun grote helden langs de homo meetland leggen. Uh, Batman, Superman, Wonder Woman. Nou ja, lesbisch dan nou, natuurlijk. Nou ja, het zal, het, zal wonder, het zal Wonder Woman zijn. Dat denk ik eigenlijk, als je het niet zegt. Want uh, dan, dan doet, is het ook nog een keer een beetje spannend voor de mannelijke lezers. Je wel, <laughs> ja, ja. Een vrouw valt op een andere vrouw. En dan nog wel. Nogal, en wonder Woman is, uh, is ook een Amazone. Die heeft een Griekse achtergrond. dus uh, Die komt al bijna van Lesbos. Dus ik denk, ik denk dat ze uit de kast komt als, uh, als pot. Zeg maar. Wonder Woman, die is het dus. Ja. Maar, maar denk je dat niet ook? Omdat bij die andere twee... Dat, dat, dat ligt toch uiteindelijk toch te gevoelig in Amerika. Kijk, een pot is nog wel sexy. En, hè, dat kan je nog sexy brengen. Maar of sorry, Superman en Batman homo... Dat, dat, gaat, dat valt toch verkeerd, denk ik? Ja, denk je? Ik weet het niet. Het is, uh, ik denk toch wel dat er heel veel mensen... die bijvoorbeeld in de entertainment werken... Uh, die, die zijn homo... En in New York is homoseksualiteit helemaal geen probleem. Nee, maar uh, in, in Backwarded Amerika waar ze die strip lezen wel, denk ik. Ja, maar ja, goed, uh, uh, zo'n kerel als Batman, die zit, uh, de, hele de hele nacht zit in zijn donkere kamertje en verkleed zich als, als vleermuis. Uh, <laughs> ja, ik kan niet echt zeggen dat het nou echt een, uh, een voorbeeld is voor mensen om uh, uh, in de maatschappij nee, uh, te zijn. Dat valt in Texas sowieso wat lastig, denk je. Dat denk ik ook. Ja. <laughs> goed, maar jij denkt dus Wonder Woman? Ja, nu, ja, dat denk ik eigenlijk wel. Als ik het ja. zo hoor, dan denk ik van, oh ja. Dat... Maar kijk wat ze nu doen. Die, die strips die worden niet meer uh, zo, zozeer uh, uitgegeven in boekjes. Die worden uitgegeven uh, online. En je kunt ze dus kopen. Dus ze proberen spanning te creëren. Zodat wij massaal, als we willen weten wie is het nou, ja. uiteindelijk uh, ja, online deze uh, e-stripboeken books uh, e -boeken gaan kopen. En dat is het natuurlijk, denk ja. ik. Nou ja, ik zou het ook wel, wel willen weten eigenlijk. Nou ja, we weten het nu al. Maar ja. nou, weet je, ik vind het wel eens willen Willemijn. Nou. Het zijn geen echte mensen. Het zijn verzonnen poppetjes op papier. Ze bestaan niet. Het, zijn, het is alleen maar marketing What en getekende. The fuck? Ja, dat is je niet hè? Maar het is, het, ze bestaan niet. Het is, weet je wel. Eigenlijk zijn ze ook allemaal al een keertje dood geweest. Um, daar gaat mijn wereld. Ja. <laughs> nou, sorry. Maar Fokker en Sukker, die zijn uber-hetero toch? Ja, die bestaan wel. Ja. Uh, maar die zijn. Uh, nee hoor, die zijn al, al bij de derde grap die we maakten. Waar ze ook al uh, uit de kast gekomen als homo. Maar ik heb het idee eigenlijk dat uh, Fokker en Sukker het zelf. Uh, ...helemaal niet weten wat nee, ze zei. Oh, nee, dat ze het nog niet weten. Zijn er, ja. Nee, maar ze gaan broekloos door het leven. Het hangt er allemaal duidelijk zichtbaar bij. Dan ben je toch wel ja, ja, overtuigd ja, dat het de, hetero, denk ik. Dat, ja, dat zou wel kunnen. Ja, dat weet ik niet. Goed, Wonder Woman is het, die is lesbisch. En Fokker sukker, dat halen we nog even in het, in het midden. Dat, dat, daar moeten we het verder niet over hebben, denk ik. Ja, laten we het maar niet doen. Zo, Mark van Tol, dankjewel. Geen dank. Dank u wel. Zometeen BNN-voorzitter Patrick Lodiers en Mirjam de Graaf, de zus van Bart de Graaf, over tien jaar na de dood van Bart de Graaf. Hoe zou Bart tegen de huidige televisie aankijken en vooral ook tegen de programma's van BNN? Tot zometeen na Kado Emerald.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 Morgen vrijdag, dan is het tien jaar geleden dat Bart de Graaf overleed. Bart, die kleine man die BNN's s'nachts wakker maakte voor datgene wat ze het allerliefste wilde doen. Bart van Boos. En natuurlijk Bart, de man die onze eigen op BNN oprichtte. Deze week wordt hij volop herdacht, onder andere met een boek over hem. Zonder hem zat ik hier niet. Dat is mooi om te weten. Zus en regisseur bij BNN, Mirjam de Graaf is er. Goedenavond. Goedenavond. En de opvolger bij BNN, Patrick Lodiers. Goedenavond. Ja, zonder hem was ik ook geen voorzitter van BNN geworden. Nee, de nee. enige die hier gewoon zat was Mirjam, denk ik. Maar ja. zonder... Ja, dat wel. Het is een, het is een drukke week voor jullie. Hè? Interviews, um, gala, de uitzending van nodig vanavond. Nou, die is eigenlijk net afgelopen te zien op Uitzending Gemist. En De speciale nacht van Barthe is een boek... En dat doen jullie ook heel veel samen, geloof ik. Ik vind het altijd wel te gek om uh, met Mirjam uh, sowieso te werken, want ze is ook regisseuse bij, uh, bij BNN. Maar uh, zij is natuurlijk ook, zij heeft zoveel met Bart meegemaakt. Zij is niet alleen uh, de, de, de zus van Bart, maar zij was ook uh, de regisseur van Bart. En volgens mij waren jullie ook continu samen. Dus ja. als ik uh, met jou over Bart spreek, ja, dan begint het echt weer te leven. En dat, is, uh, dat vind ik altijd heel mooi. Zie, zie je ook echt een beetje Bart in Mirjam? Nou, ik, de, de, het ondeugende wat, wat Bart uh, had, dat heeft zij ook zeker. Heet weet ik ook nog uit verhalen trouwens. Oh Ja, ja, ja, ja maar ja. dat doe ik al lang niet meer. nee. Nee. nee. Meer, we hadden het net wel even over. Ik, ik heb Bart nooit meegemaakt. Ik kwam en ze is BNN. knapper ook hoor, dan Bart. Ja, ja, dat is, vind ik ik ook. weet dat het radio ja, is. Maar, uh... Ja, dat vind ik ook. Ik heb Bart nooit meegemaakt. Ik kwam bij BNN toen, was hij al overleden. Uh, inmiddels heel veel BNN'ers hebben Bart nooit meegemaakt. Ben je, ben je ergens een beetje bang dat zijn, ja, zijn gedachten goed op de achtergrond raakt? Dat die vergeten wordt? Um, nou ja, het is, het is zo. Als je aangenomen wordt bij BNN, krijg je de film Bikkel mee naar huis. Dus die, uh, nou ja, je wordt niet geacht om die te kijken. Maar op een gegeven moment, als er niks meer op televisie is, ga je s'nachts toch een keer die film kijken. Uh, dat vind ik heel leuk. Dus hij wordt door die mensen, uh, weet je wel, de mensen die dus bij BNN worden aangenomen, die, die kennen hem dan een beetje. Ja, het is natuurlijk toch normaal. Als, hoe langer je dood bent, hoe, ja, hoe minder vaak mensen het over je hebben. En, en weet je, Ik heb de Bart de Graaf Foundation opgericht om zijn naam en, en zijn, zijn dat leven te houden van hem. En dat BNN doorgaat, is natuurlijk heel logisch. En er is een mooi boek. Een prachtig boek. Bart. Bart's Live Fast Die Young. Je zei net, dus, ja, het is eigenlijk de hoogtepunten uit Bart's leven. Of eigenlijk uh, zijn hele leven, niet alleen maar hoogtepunten. Ja. Je moest een traantje wel laten toen je er doorheen zat te bladeren. Ja, en ik heb eigenlijk de meeste verhalen niet gelezen. Want Dat vind ik echt toch nog wel heel ingewikkeld. Maar ik ging door de, er doorheen bladeren. Het is zo'n mooi boek en er staan zoveel foto's in. Ik moest, zo, ik moest echt heel hard huilen... om al die herinneringen en al die... Mooie momenten. En het, het, het meest grappig is, toen kwam ik bij jou... Het toen moest ik heel hard lachen. Omdat jij, jij staat erin en jij zegt... Uh, ik weet het zeker, Bart de Graaf is de mol. Ja. Ja, en ik vond dat zo grappig... Dat, dat ik moest daardoor weer heel erg lachen. Voor die ik... mensen die, die Bart niet meer hebben meegemaakt... Patrick, het is lastig, maar een van je mooiste herinneringen... Ja, mijn mooiste herinnering was het eerste moment dat ik hem zag. Ik werkte echt een week bij BNN. En wij gingen toen uh, op BNN-uitje naar Terschelling. En we waren op een boot en we stonden met heel BNN... Uh, BNN was nog veel kleiner, op het, uh, op het achterdek. En op een gegeven moment kon Bart dat dek oplopen. En je ziet echt BNN, uh, alle BNN'ers zie, zie je opveren. Maar, maar die niet alleen, ook de andere mensen op die boot naar Terschelling dachten... Hé, hey, daar is Bart, er gebeurde echt wat. En je merkte aan die boot van, oké, okay, nou liggen we eindelijk goed op koers. En dat was de kracht van Bart overal waar hij kwam, gebeurde er iets, nam hij energie mee... en stak hij met die, met die tomeloze energie ook andere mensen aan. Ja, dat is, dat is mooi en dat is mijn herinnering aan Bart. Laten we het hebben over die tomeloze energie. daar maakte hij fantastische programma's mee. Laten we het hebben over, over wat hij heeft nagelaten. Beroemd is um, dat hij BN'ers ging wakker maken s'nachts. Dan had hij eerder gepeild wat ze graag wilden. En dan maakte hij ze dus wakker en dat deed hij onder andere met Marco Besato. Zou dit de bel zijn? Marco! ik ben het, je vriend Bart! Oh. Goedemorgen. Goeienacht, ja, ja, ja, rustig. Zo zeg. Wat heb ik in godsnaam geroepen waar jij mijn bed uit haalt? Wat is dit dan, jongen? Een duikerspak. Maar Dat heb je geroepen, zelfs ja? nachtduiken in de vintage tvs Ja, jongen, maar dat vergt een beetje voorbereiding. Ja, maar wat denk, je, wat denk je dat je te maken hebt? We zijn geen maar we hebben alles geregeld. Hij, was je erbij? Mee. Ja, tuurlijk. Wat we, wat we net hoorden, Marco in dan maakte maakten die mensen s'nachts wakker... Uh, uh, nou ja, om, om dat te gaan doen wat ze graag wilden doen. Ja. Dat was, ik, ik weet nog, dat, dat was uniek. Het ja, was Het was, te, unie. was televisie, die, wat, zo had ik het nog nooit gezien. En dat nee. was hetzelfde met spuiten en slikken. was hetzelfde met, met lijst nul. En daar stond er, geloof ik, vorige week in de Volkskrant... van eigenlijk heeft BNN de weg bereid voor, voor de jakhalzen voor Poont. Zie je ja. dat ook zo? Ja, ik vind dat echt zo. Ik vind dat zij toch wel uh, dingen hebben opgepikt... van de dingen die Bart gedaan heeft. Weet je, Bart heeft toch wel echt hele unieke televisie gemaakt. En hij heeft, hij, hij heeft dingen gedaan die toen nog nooit gebeurden. Dus dat maakte hem echt heel uniek daarin. Maar bijvoorbeeld Poont hè? De manier waarop Rutger Kastrik rondloopt in Den Haag. Uh, de, ik, ik heb van de week nog even teruggekeken. Bridget en Katja... Dat, ja, het lijkt alsof hij daarna gekeken heeft. Maar ook daar moet ik of, zeggen... Of, of was Poont er ook wel geweest als BNN er niet was Ik vind wel ook dat Katja en Bridget er beter uitzien dan uh, Rutger. <laughs> Slightly. Ja, ja. Zeker, zeker. De lekkerste wijf van Nederland volgens mij. Nee, dag. dat ja. is natuurlijk zo. Uh, uh, ik denk dat Pound ook goed gekeken heeft naar ja. wat er allemaal mogelijk is. En uh, ja, Rutger uh, doet dat goed. En ik denk ook wel dat, dat Bart zou houden van de stijl van Rutger. Ja? Dat, dat, dat plomp verloren, vragen stellen en ja, uh, gewoon een beetje prikken... om te kijken van, oh, wat, wat zijn de reacties? Maar Bart, ja. was Bart gewoon zijn tijd vooruit? Nou, dat denk ik wel, ja. Die was natuurlijk toch wel gewoon... Dat... Weet je, dit was gewoon al 12, 13 jaar geleden. Dus dat, ja, ik, ik, dat denk ik wel. Ik denk dat Rutger best af en toe naar Bart gekeken heeft en gedacht. Dat maar kan er ik is ook. één groot verschil. Ik denk dat uh, uh, Bart, die flikte allemaal geintjes en iedereen hield toch wel van hem. Kwam het misschien door zijn aanstekelijke lach, of omdat het een klein mannetje was. Heel veel mensen hebben een hekel aan Rutger. Uh, hoewel hij soms echt grappige dingen maakt. Maar bij Bart, ja, iedereen, of je nou wilde of niet... die hield toch een beetje van Bart. Ja, dat kwam vooral omdat je bewondering had... voor wat hij deed, ondanks dat hij ziek was. Weet je wat, ik denk, als je op televisie keek... dan vond je Bart of heel erg te gek... of je vond het echt een afschuwelijk... vervelend, irritant mannetje. En dat heb je natuurlijk met Rutger ook heel erg. Ja. Je vindt hem of leuk, of echt helemaal niet. Maar... Ik denk dat heel Nederland zonder uitzondering echt bewondering had voor Bart. Voor wat hij deed, voor wat hij heeft opgericht, voor wat hij heeft achtergelaten. Weet je, hij was natuurlijk toch echt heel uniek en bijzonder. Stel, Bart komt hier nu binnenlopen. Ja. Waar, waar is hij trots op? Welke programma's van BNN die we nu maken? Nou, heel erg op proefkonijnen. En om, ook heel met erg Valerio om, en Dennis. met Valerio ja. en Dennis. Dat had hij echt geweldig gevonden. De slechtste chauffeur van Nederland. Al, ja. die, hij had zich bescheurd, <laughs> ja. echt. Ik hoor hem lachen. Ja. Ja, want dat zijn typisch programma's die love. hij ontzettend uh, leuk zou vinden. Ja. En die hij ook heel goed had kunnen presenteren. En ik denk ook altijd, of tenminste dacht ik vroeger ook altijd... Bart zou een hele goede lama geweest zijn. Want je merkt aan ja. al zijn televisieprogramma's... dat hij ontzettend goed kon improviseren. Nou ja, en hij had humor. Dus uh, ja, ik denk, ja, dan moet ik ja. even naar jou nee, kijken. Nee, dat, dat had heel leuk geweest, ja. echt. En waarvan had Bart gedacht van... Nou, dit, dit, dit, ik weet niet hoor, dat ik weet niet of dat nou wel zo bij, bij BNM past. Wat we nu maken. BNN Today? Ja, <laughs> Met nee, met meisje had sowieso niet zoveel nou met radio. Nee, radio. En dan, was... dan ook dat serieuze radio. <laughs> nee, dat... Dat is altijd zo moeilijk, vind ik dat... om te zeggen, van uh, wat zou Bart er nu van vinden? Uh, heel veel mensen stellen ook die vraag van... ja, wat vindt Bart daarvan? Ik heb ook wel... die man is nu reeds tien jaar dood. Ik weet ook, weet je, tijden veranderen. Ja. Dus misschien weet jij dat uh, beter meer, ja. Maar ik heb ook het idee van dat hij... Ja, misschien zou die BNN wel te groot vinden nu. Nou, nee, dat weet ik zeker. Ja, er wordt natuurlijk ja. wel aardig wat geschreven... ook in de media over... BNN is, is inmiddels een beetje mainstream geworden. Want niet meer het brutaalste jongetje van de klas. We zijn een beetje ingekapseld. Hoe denk je dat hij dat zou zien? Nou, nee, dat, weet je, de moeilijkheid is, is dat je tegenwoordig, mag je eigenlijk als omroep niet meer zelf bepalen wat je uitzendt. Weet je, er staat iemand aan het hoofd van Nederland 1, 2 en 3. En, net -net -manager. Een netmanager. Ja. En daar lever je programma's in en die zegt uh, dat is leuk of dat is niet leuk. Maar zijn dat allemaal van die conservatieve mensen dan? Nou, nee, dat valt wel mee. Maar je, je, gaat natuurlijk, je, je, je maakt het natuurlijk toch altijd iets, iets breder, omdat je graag wil dat er veel mensen naar kijken. Ja. Nou, en wat vooral Bart wilde, was dat uh, toen hij BNN begon, dat er uh, een publieke omroep kwam voor jongeren. Uh, om jongeren te bereiken. En als er iets is wat BNN nog altijd doet, in alle programma's die we nou maken... of dat nou de slechtste chauffeur is of dat is uh, je zal het maar zijn... Uh, altijd uh, bereiken wij jongeren. En ik denk dat Bart daarom nog altijd wel trots zou zijn... op wat hier uh, uh, gemaakt wordt in dit BNN-pand. En natuurlijk uh, ben ik groot fan van Bart. Maar daar kijk ik ook even naar de zus en de regisseurs van Bart. Was alles wat Bart maakte geniaal? Nee. Zie je, daar zaten ook al dingetjes tussen. Kijk, nu, nu Noem laten, eens wat. laten we de hoogtepunten zien. En daar moet ja. ik ook altijd uh, onwaarschijnlijk hard om lachen. Maar er waren ook programma's die toen ook niet uh, geslaagd waren. Nee, wij maakten oeverloos. En dat was hartstikke Wij vonden het heel leuk. Dat was een serieus praatprogramma. Ja, weet je, dat is, heeft één seizoen... Uh, dat heeft zes afleveringen gemaakt. En wij vonden het leuk. Wij zijn er trots op. Maar het was niet heel succesvol. Vanavond was uh, hard nodig, Patrick. Net, ja. net afgelopen. Te zien natuurlijk op uitzending gemist, neem ik aan. Uh, prachtig programma is, neem ik aan. Uh, een beetje voortgekomen uit de Donorshow. Dat was het moment. Ik weet het nog heel goed. Ik had de uitzending die avond. En ik, uh, we hadden af en toe gingen we live even meeluisteren met uh, de uitzending. En ik heb me als BNN er nog nooit zo trots gevoeld. Dit was. Ik, kon, ik, ik zat alleen maar te stralen. Dit was het allermooiste programma vond ik ever van BNN. Even een stukje. De persoon aan wie ik mijn neer het allermeeste gun. Het doel is aandacht voor dat schreeuwende tekort aan orgaandonateurs. Wacht heel even. Wij geven vanavond geen nier weg. Ja, maar je hebt toch weer kippenvel. Ik krijg weer? toch weer kippenvel, ja. ja. Ik vind het echt, ik vind het zo ontzettend briljant bedacht, dat programma. Ja. Echt briljant. Het is jammer dat je het niet elk jaar kan doen. Ja, Patrick. Patrick zat ook weer met een groot glimlach. Uh... Ja, dat is natuurlijk... Uh... Dat was een evenement, het was te gek. En het is mooi om, uh, dat BNN ooit dit programma heeft uh, uitgezonden. Het is alleen jammer dat het uh, donorprobleem nog altijd niet is opgelost. Dus daarom hebben wij uh, dit jaar uh, hard nodig uh, gemaakt en het is net uitgezonden. Omdat uh, ja, de donorproblematiek zit ook in het DNA van, uh, van BNN. En dat komt ook door Bart, want Bart heeft uh, een nieuwe nier gekregen. En volgens mij, meer, maar dan kijk ik naar jou, dat waren toch zijn beste jaren. Ja. Ja, uiteindelijk, uh, ja, weet je, het is toch uh, de, hoe minder medicijnen en alles je moet nemen, hoe beter je je voelt. En met, mm. een, met, een, met een nier ja, doe je het natuurlijk toch net iets beter. Even Zou over, over nodig. want het was een uh, mooi programma. Ik heb het niet gezien, want ik zit net de hele tijd in de uitzending. Maar um, je bracht een donor en degene die de do donor hart heeft ontvangen bij elkaar. Was dat heftig? Ja, dat was heftig. We hebben eerst laat, we hebben de, de twee families gevolgd. Dus de vrouw die het uh, een nieuw hart heeft gekregen. En die, die heeft 13 jaar echt geleden. En met het nieuwe hart is ze echt weer, heeft ze een nieuw leven gekregen. Nieuwe energie. Kon ze weer moeder zijn voor haar kinderen. En aan de andere kant hebben we ook uh, de familie uh, laten zien. Ja, waarbij iemand uh, gestorven is. En die vrouw die gestorven is, heeft niet alleen dat hart afgestaan... maar ze heeft ook andere mensen geholpen met haar leven, met haar longen, met haar nieren. Uh, dus ja, dat, dat is heel mooi. Het is natuurlijk uh, spijtig dat ze daarvoor moesten overlijden. Uh, maar die twee families uh, hebben elkaar laten ontmoeten. Omdat ze dat zelf heel graag wilden. En omdat nu kan via de stichting uh, Dona Dona. En ja, de ene familie die dat hart ont ontvangen had... Die, die wilde graag die familie, die familie bedanken. En, en uh, Ria, de overleden vrouw, eren... En ja, voor, de, voor de nabestaanden van, uh, van Ria ging het uh, over het feit van, ja, ze wilden de cirkel rondmaken. En een mooie quote van de man van Ria, die zei van, ja, als je een tekkel uit de sloten uh, haalt, dan, uh, dan krijg je een lintje bij de burgemeester. En als je donor bent en je gaat dood en je staat organen af, nou, dat kan alleen maar in anonimiteit en je wordt gewoon weggesjoemeld. Uh, en hij wilde dat dus kenbaar maken hoe belangrijk het is om uh, donor te zijn. Dank, Mirjam de Graaf. Wil jij nog een laatste mooie? Want ik heb aan het begin niet gevraagd wat een van jouw mooiste uh, herinneringen aan Bart is. Maar is natuurlijk een beetje lastig, want je hebt hem 35 jaar meegemaakt. Maar kan je er een, ergens eentje peuren? Waar denk je graag nog aan terug? Ja, eigenlijk gewoon aan het moment dat hij bij mij in de auto stapt, gaat zitten en in slaap valt met zijn mond open. <laughs> dat is het. Mirjam de Graaf, regisseur en de zus van Bart, dankjewel. Patrick je dankjewel. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Bijna tien uur, dus tijd voor de laatste woorden. Te beginnen met judoka Henk Grol. We verblijven momenteel met de ploeg in uh, Zuid-Korea. We zijn in het trainingskamp. De komende twee weken uh, enorm afzien. Veel judo, veel conditionele dingen. Hardlopen, fietsen. Alles om twee uh, augustus te gaan vlammen. En dan strafrechtadvocaat Oscar Armestein. In zaak het Europees Noodfonds verlangt Wilders wat hij niet wilde. Een politiek proces bij een D66 rechter. Een proces dat ook nog eens tot niets leidt. Behalve veel aandacht en publiciteit, geleverd door de overheid tegen betaling van slechts 800 euro Griffierecht. En tot slot schoenen ontwerper Floris van Mommel. Als je mensen erop wijst dat je van roken doodgaat, krijg je regelmatig als tegenargument dat ze ergens een auto hebben die er al 100 mee geworden is. Schrikkelijke dooddoener, natuurlijk. Maar sinds gisteren heb ik er ook een. De uitvinder van de afstandbediening is namelijk overleden. Op 96-jarige leeftijd. Op de bank hangen en zappen is dus heel erg gezond. Of lekker op het rasje zitten. Dat gaan wij nu doen. Hier allemaal achter de schermen. En dat is jammer voor Robert Meder, want die moet nog even langs de lijn doen. Heel veel plezier met hem. Wij zijn er morgen weer. B -N -M.